Goedemorgen allemaal. En of je wat nog een keer. Een van mijn favoriete sprekers. Begon zijn presentaties meestal met de vraag, of met de opmerking, ik heb een lange tijd lopen dubben waar ik het vandaag eens over moest gaan hebben. Over religie of over relaties? En dat was altijd denk ik een knipoog naar de christelijke wereld, waar het woord religie altijd een hele andere betekenis heeft gekregen dan wat religie werkelijk is. Dus het was een knipoog naar de christelijke wereld, want religie heeft daar een hele andere betekenis gekregen dan wat het werkelijk is. Als we dan kijken wat Jacobus erover schrijft. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst. En in de Engelse vertalingen staat er religion. En religie en godsdienst zijn eigenlijk dezelfde woorden. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood. Het heeft allemaal niks met religie te maken. Religie gaat wat dat betreft inderdaad om relaties. En het gaat om de relatie met God, de Vader. En met je naaste. En dat is ook eigenlijk wat Yeshua het grote gebod noemt. Verwijzing ik natuurlijk naar Deuteronomium. Dus dat vond ik altijd een mooie introductie uh, van deze spreker. En toen Wim mij belde van Maurits, kan jij ook nog een keertje komen spreken? Toen moest ik ook bij mezelf de vraag stellen, ja goed, waar zal ik het dan vandaag eens over gaan hebben? En in de presentaties die ik tot nu toe hier gegeven heb, zijn deze eigenlijk altijd over de Messias geweest. En dat was het centrale thema. En dat is ook niet zo gek, want Paulus schrijft op een gegeven moment ook, dat alles wijst en leidt toe en willen van Messias geschapen is. Dus logisch dat Messias het centrale onderwerp is van vele presentaties. Dus ik vraag niet, of ik denk niet na, van, ga ik het over relatie of religie hebben, maar ga ik het over Messias of over Messias hebben? Dus uiteraard ga ik het hebben over de Messias. En de afgelopen maanden is het Messiaschap van Yeshua door een aantal broeders in sterke twijfel getrokken. Het heeft natuurlijk grote, grote consequenties op verschillend vlak. Bijvoorbeeld de invulling en de betekenis van het Pesachlam. De verwijzing naar Yeshua. De rol en de waarde van het Nieuwe Testament in zijn geheel. En ook op het gebied van de Wekelijkse Samenkomst. Het heeft impact op ja, alle vakken. Ik heb ze niet nageteld, maar er wordt gezegd dat er 300 profetieën in de of in de Tenach opgeschreven staan... die betrekking hebben op Messias... die vervuld zijn in Messias... en Yeshua van Nazareth... de Timmermanszoon zoals deze toen bekend was. En helaas boze... of anders, anders gezegd andere tongen... die stellen dat deze vervullingen van de profetieën... dat dat eigenlijk een beetje gedokterd is... door de schrijvers en de samenstellers... van het Nieuw Testamentische kanon. Die zeggen van ja... Deze profetieën staan er allemaal en als we het nou zo een beetje opschrijven en dit wel toevoegen en dit niet toevoegen, ja dan lijkt het precies alsof Yeshua was van Nazareth. die deze profetieën ingevuld heeft. Dus die zeggen dat ze een beetje naar die profetieën toegeschreven hebben. En als het zo is, dan complimenten en petje af voor deze samenstellers, want dan zijn ze toch wel heel nauwkeurig en heel goed bezig geweest, heel knap bezig geweest. Echt waar. Maar toch, als ze dat gedaan zouden hebben dan hadden ze een aantal dingen ook echt anders moeten doen. Kijk maar. Marcus 2, vers 28. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de zondag. Tenminste, dat zou de samenstellers van het Nieuw Testamentische kanon en de christelijke wereld een boel beschaming en hun leven een stuk makkelijker gemaakt hebben. Maar er staat wat anders. De mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. Goed, dat is natuurlijk een beetje een voorbeeldje. Het is ons gelukkig wel duidelijk hier in deze gemeente dat Yeshua de Messias is. Dat hij de Zoon van God is. Er zijn vele geschriften die dat bevestigen. En vandaag wilde ik het eigenlijk gaan kijken naar een bepaalde profetie in de Bijbel. Die dat beter dan alle andere profetieën duidelijk maakt. Dat de Jezus van Nazareth, dat hij de Zoon van God is en dat hij de Messias is. En daar wilde ik het vandaag, daarom wilde ik het vandaag eigenlijk gaan hebben over Daniel 9. Toevallig of niet, een aantal weken geleden sprak ik met onze broeder Daniel. En ik vroeg aan hem, zeg, joh, Daniel, ik zie dat jij op de sprekerslijst ook staat. En waar ga je het over hebben als jij gaat spreken? Een vraag die ik anders eigenlijk nooit stel. Maar omdat het Daniel zijn eerste keer hier was, dacht ik van, hé, hey, ik was benieuwd, waar ga je het over hebben? En toen zei hij tegen mij, jij Maurits, je weet wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden hier in de gemeente. Mensen die het Messiaschap van Yeshua in twijfel hebben getrokken. Ik ga een profetie uitleggen die onomstotelijk bewijst, en zeker vanuit een historisch perspectief, ...dat Yeshua de Messias is. En hij zegt, daarvoor ga ik Daniel 9 bespreken en toelichten. Nou, dat was precies het onderwerp dat ik al ja, min of meer al voorbereid had voor vandaag. Ik vond het wel heel mooi dat we allebei onafhankelijk van elkaar dachten van... ...en als doel hadden van, we gaan bewijzen dat Yeshua de Messias is... ...en dat we allebei als eerste naar Daniel 9 grepen. Dat is wel een hele sterk, heel sterk bewijs op zichzelf al eigenlijk... Maar goed, het betekende wel dat ik terug moest naar de tekentafel en het onderwerp wat moest hij zien. Maar dat is geen probleem, ik heb een andere profetie gevonden. die zonder meer ook bewijst dat Yeshua de Messias is. en die een hele goede vervulling van profetie weergeeft in Messias. En dat is ook nog eens een keer heel toevallig voor de tijd van het jaar waarin we inzitten. We hebben twee weken geleden hebben we natuurlijk het Peesagfeest gevierd. of zoals ik altijd liever zeg, we hebben de Pesach herdacht. Want dat is de essentie van het Pesach. ...samen met de ongezuurde broden. En we hebben in deze periode natuurlijk stilgestaan... ...bij de kruisiging, bij het verraad, bij de dood van Yeshua... ...maar ook zijn opwekking. En we hebben natuurlijk stilgestaan bij het feit dat we dat oude zuur... uit ons leven weg moesten doen, het nieuwe zuur tot ons nemen... ...net zoals de Israëlieten dat deden destijds. Ze hadden natuurlijk geen tijd om het brood te bakken... ...want ze moesten overhaast, moesten ze het land verlaten... ...en de dames hadden geen tijd gehad om het deeg te laten reizen, ...zoals u weet. En we denken deze periode dan ook... De bevrijding van het volk uit het land Israël. Wat natuurlijk een hele sterke symbolische waarde voor ons vandaag de dag heeft. Dat wij door het bloed van Messias verlost kunnen worden van de zonde. Zoals u weet Egypte staat onder meer symbool voor zonde. Dus de dood en de opstanding van Messias spelen een grote rol in deze tijd van het jaar. In ieder geval de afgelopen weken hebben we daar nadrukkelijk bij stilgestaan. En vanuit deze hoek wil ik ook een profetie bekijken. Matthäus 27, rond het middaguur viel er een duisternis over het hele land die drie uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Yeshua een schreeuw en riep uit, Eli, Eli, Lema, Sabactani. Dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze woorden staan ook opgeschreven in Marcus 15, vers 34. En daar staat geen Eli, maar er staat Eloi. En dat laatste is opgeschreven in het Armees. Terwijl Eli Hebreeuws is. Dus de vraag is: welke taal heeft Yeshua daar nou gesproken? Ik zal u mijn mening in ieder geval geven. En er zijn misschien mensen die er anders over denken. Ik denk dat Yeshua op dat moment Hebreeuws sprak. Ik denk dat hij zei Eli. En waarom denk ik dat? Eli is in het Hebreeuws een afkorting voor Elia. Elia wordt bijvoorbeeld Eli genoemd. En dat betekent: Eli betekent mijn God. En Elia betekent natuurlijk: Yahweh is mijn God. Maar toen de omstanders hoorden wat Yeshua zei, ja, dus dat hebben we net gelezen, toen de omstanders dat hoorden, zei de enkele van hen, hij roept om Elia. Dus de omstanders hoorden Elie, Eli en toen dachten ze nou oh, hij roept Elia aan. Dus er was een link, de mensen herkenden aan Eli dat Yeshua het had over Elia. Tenminste dat dachten ze in ieder geval. Dat is voor mij in ieder geval de trigger om te, te, te, te, te geloven dat Yeshua op dat moment Hebreeuws sprak. Ik geloof niet dat Hebreeuws zijn voertaal was. Hij was er wel vloeiend in, maar ik denk dat wel Aramees de, de hoofdtaal was die destijds gesproken werd. Maar goed, dat gaat niet over het onderwerp van vandaag per se. De vraag is natuurlijk, waarom riep Yeshua deze woorden, Eli, Eli, Lema, Sabachthani? Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Had zijn God hem dan verlaten? En ook op deze vraag probeer ik vandaag antwoord te geven. Maar ongeacht de uitkomst op deze vraag, kunnen we in ieder geval alvast, nu alvast stellen, dat Yeshua een God had, en dat zijn God Yahweh was, en Yeshua zei dat trouwens ook. Hè? Op een gegeven moment na zijn opstand zegt hij. Ga naar mijn broeders en zusters en zegt tegen hen. Dat ik opstijg naar mijn vader die ook jullie vader is. Naar mijn God die ook jullie God is. Dus dat hebben we alvast vastgesteld. De woorden Eli, Eli, Lemi, sabachtani Waren niet de allerlaatste woorden van Yeshua. Volgens het verslag van Matthäus en Marcus. Gaf Yeshua... De geest na het slaken van een luide kreet. Terwijl het evangelie van Johannes en Lucas daar iets meer nuance in aanbrengen. In Lucas staat er. En Yeshua liep met ruil, luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Terwijl Johannes weer een kleine andere melding doet maakt. Nadat Yeshua ervan gedronken had, zei hij: Het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Waarom sprak Yeshua deze woorden, Eli, Eli, Lema, Nou Laten we eerst eens kijken naar de setting. He, dan moeten we ongeveer 2000 jaar terug in de tijd, 13, 14 jaar afwijking. En het was het moment dat er in Jeruzalem een drukte van je welste was. He, de, de volksgenoten kwamen van heinde verder naar Jeruzalem toe. Ze hadden lammetjes meegenomen. Het was namelijk de tijd van het Pesach. En de Joden waren toen gewoon om de lammetjes te slachten in Jeruzalem op de 14e van Nisan. En volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus gebeurde dat slachten van de Pesach om drie uur middags tussen de twee avonden. Er was een gelaten sfeer in Jeruzalem op dat moment. Yeshua werd met de dag populairder bij het volk. We lezen over zijn intocht dat de mensen skandeerden Baruch Hashem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van Yahweh. De populariteit van Yeshua was op zijn hoogtepunt. Tegelijkertijd was de druk bij de religieuze leiders om uit de weg te ruimen was ook op hun hoogtepunt. En ze hadden weinig tijd om wat te doen vanwege de aanstaande feestdagen die natuurlijk opkwamen. Uh, Wim heeft daar een e-mail over gestuurd een aantal weken geleden, getiteld De 14e Nissan, één hele lange dag. En dat is een hele interessante e-mail. Er zat een leuk stuk over hoe die tijd ingevuld werd. De sfeer die er hing. Een hele goede representatie. Dus het was een drukte van je in Jeruzalem. Men schat dat er tussen de 1 en 1,5 miljoen mensen op dat moment in Jeruzalem waren dat vier keer zoveel is als normaal gesproken in, uh, buiten het feestseizoen. En terwijl de pelgrims zich voorbereiden op het slachten van het lammetje, van het peesiglam, voltrok zich tegelijkertijd een afschuwelijke martelpartij plaats culminerend in de kruisiging van Yeshua, buiten de poorten van Jeruzalem, op de schedelplaats, waar de mensen van heinde en verre konden zien wat er gebeurde, en als een herinnering aan het volk dat het de Romeinen waren die de dienst uitmaakten in het land. En die kruisen hadden met name ook als doel om angst in te boezemen bij de mensen, en orde te bewaren in het Rijk. Ik weet niet hoeveel mensen er uiteindelijk om dat kruis heen gestaan hebben, en die aanwezig waren, of in ieder voorbij kwamen op het moment dat de kruising plaatsvond. Maar het, waren er een hele, het zullen er een aantal geweest zijn. En op dat moment haalt Yeshua de beroemde woorden uit Psalm 22 aan. En dat hoofdstuk, en dat hoofdstuk Psalm 22, was goed bekend bij de pelgrims. Ik heb me laten vertellen dat Psalm 22 destijds even goed bekend was als bijvoorbeeld het Onze Vader in onze christelijke samenleving bekend is. Iedereen kent wel het Onze Vader, min of meer uit zijn hoofd. En dat was over Psalm 22, werd mij verteld dat de, de, de Joodse mensen dat hoofdstuk ook min of meer uit hun hoofd kenden. En dat is op zich niet zo gek, want als u indenkt hoe het destijds eraan toeging, uh, wat ik zeg, de, de mensen die daar aanwezig waren, die zullen op Psalm 22 goed gekend hebben. En een reden daarvoor is onder meer dat destijds hoe de kindertjes leerden, was door te memoriseren. Er waren niet zoveel Torah rollen of bijbels beschikbaar. En als ik kijk naar mijn eigen huis, ik probeerde te tellen hoeveel bijbels wij in ons huis hadden. Ik kwam tot zeven of acht, ik weet het niet zeker. Dus meer dan voor elke persoon, in ieder geval één bijbel in ons gezin. Maar dat was toen destijds natuurlijk heel anders. De Torah rollen waren bijzonder kostbaar, vanwege de tijd die het natuurlijk duurde om überhaupt een Torarol rol over te schrijven. Lezen duurt al lang, laat staan het schrijven. Maar goed, deze educatie en deze manier van leren was werd de Joodse kindertjes en de Joodse maatschappij met de paplepel ingegoten. Dat begint al bij de woorden van Mozes en Yahweh. Hè, die zegt al uh, over dat leer. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in, hè, dus als onderwijzen, En spreek erover thuis en onderweg als u naar bed gaat en als u opstaat. En dat dreunen wij hier ook elke week op. Hartstikke goed. Dus dat principe van leren en onderwijs, dat zat in de Joodse maatschappij ook behoorlijk ver ingevoerd. Het was ver ingevoerd. En ook Salomo herinnert zijn lezers hieraan. Hij zegt, of zijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Nee, mijn lessen, onderwijs weer. Hou je in je hart aan mijn richtlijnen vast. Zoals ik zei, in het, in het land destijds waren lang niet zoveel Torahrollen beschikbaar om. Te studeren, zoals wij dat vandaag de dag hebben. Dus dat was de enige logische manier om te leren memoriseren. En dat deden de kinderen op een hele speelse wijze. Vaak ging dat dan met muziek gepaard. En nou weet ik, nou hadden wij vroeger thuis een gezangenboek... en dat hebben we nog steeds. En daar stonden alle psalmen in en die waren op muziek gezet. En niet zoals dat in de gereformeerde kerk bijvoorbeeld gebeurt... waar er geen ritme in de muziek zit en weinig melodie. Dat waren vrolijke, vrolijke gezangen. En die zongen we elke zaterdag zongen we die, en soms ook s'avonds voor het slapen gaan... Niet elke dag. En toch, als ik nu aan die psalmen denk, kan ik ze voor u zingen. Dat zal ik u niet doen, daar zit ik niet op te wachten. Maar als u dat bewijs wilt hebben, kan ik het misschien na de presentatie, kan ik u een voorbeeldje geven van een van de gezangen. En die kan ik bijna uit mijn hoofd kan ik het, uh, voor u zingen. En dat, terwijl ik dat dus, alleen op de zaterdag deden we dat, en voor het slapen gaan wel eens. Maar als je dat dus de hele dag doet, of je gaat naar school toe en je begint met eerst die gezangen te zingen, en uh, met die muziek erbij, ja, dan uh, ga je ze allemaal helemaal uit je hoofd uh, leren. Dus de Joodse kindertjes kenden en leerden op deze manier Torah, en die kenden de geschriften goed. Dankzij onder andere dus uh, muziek. Dus daarom geloof ik ook dat de omstanders direct de woorden van Yeshua herkenden toen hij zei, Eli, Eli, Lema, Sabachthani, ze wisten van, hé, hey, dat is Psalm 22. Maar waarom sprak Yeshua deze woorden op dit moment? Het traditionele christendom leert dat God, de Vader... Yeshua voor een kort moment moest verlaten. En de reden die ze daarvoor gebruiken... is dat ze geloven dat Yahweh niet in de aanwezigheid van zonde kan zijn. Dat wordt er door het traditionele christendom vaak geleerd. En toen Yeshua aan het kruis hing... Droeg hij alle zonde op zich, zoals we lezen. Dus dat zou dan betekenen dat God de Vader hem niet kon bijstaan op dat moment. Maar aan deze theorieën zitten wat problemen. Als het waar is dat Yahweh niet in de aanwezigheid van zonde kon zijn. en Yeshua op dat moment alle zonde op zich had genomen aan het kruis. waarom zou Yeshua dan gezegd hebben: waarom hebt u mij verlaten? Dan had hij geweten waarom hij hem verlaten had, namelijk dat hij zonde op zich droeg en Jaweh niet in de aanwezigheid van zonde kon zijn. Dus dat kan niet het argument geweest zijn. Een ander probleem over deze theorie is bijvoorbeeld hetgene wat we lezen in Job. Als we Job 1 lezen, op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij Jaweh en ook Satan bevond zich onder hen. Jaweh vroeg aan Satan waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgeduld op aarde. Nou, dan volgt er een uh, woordenwisseling tussen Yahweh en Satan. Maar als iemand ja, vol van zonde is, zou je zeggen, dan is dat Satan. Hè, bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 7 en 8 lezen we, over deze, lezen we over de duivel. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige. Zoals ook Jeshua rechtvaardig is. En wie, zondig, en wie zondigt, komt uit de duivel voort. Want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. En vanuit openbaringen 20 maken we op dat deze duivel dat dat betrekking heeft op dezelfde Satan. Want hij greep de draak, de slang van welheer, die ook duivel of Satan wordt genoemd. En hij kende hem en hij ketende hem voor duizend jaren. Dus als Satan symbool staat voor zonde en vanaf het begin gezondigd heeft, zoals we lezen in Johannes. Dan zou het toch vreemd zijn dat... Satan in de aanwezigheid van Yahweh kon komen. Zoals we lezen over het verslag van Job. Dus daarom. Deze theorie snijdt dus ook geen hout. Sterker nog. Als je kijkt naar het voorbeeld van Yeshua. Hij stapte op de zondaars af. Hij zei natuurlijk ook van ja. De gezonde mensen hebben natuurlijk geen behoefte aan een dokter. Dus ja. Het heeft niet zoveel zin om naar de rechtvaardigen te gaan eigenlijk. Dus ook dat is niet de reden geweest. Waarom God Yeshua verlaten had. Sterker nog. Ik vraag me ten zeerste af of God Yeshua wel verlaten had. Een greep uit het woord van God. Deuteronomium 31, de laatste woorden voordat ze het land binnen gaan. Wees beraden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn. Sprekende over de Kanaïten en de andere volkeren. Want het is Yahweh, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. Je zou nog als argument kunnen gebruiken... Ja, deze woorden waren specifiek gericht op Israël. die op het punt stond om het beloofde land in te nemen. Deze woorden hebben geen betrekking gehad op de messias die zou komen. Nou, dat klopt. Daar zou ik niks tegen in kunnen brengen als u dat zegt. Um, dan zegt van Oké, okay, gelijk heeft u. Maar dan heb ik er nog een troef achter de handen. En dat staat in Matthäus 26. Want wat zegt Yeshua zelf over de aanwezigheid van zijn vader in zijn leven? Nu greep een van Yeshua's metgezellen naar zijn zwaard, hij trok het haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Yeshua tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats... want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik, mijn vader, maar te hulp hoef te roepen... en dat hij me dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan waarin staat dat het zo moet gebeuren? En eerder op de avond sprak Yeshua vergelijkbare woorden tegen zijn discipelen. Hij zei: "Er komt een tijd en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij." Dus op het heetst van de strijd, toen het te veel werd voor de discipelen, het werd te veel voor Petrus, die eerst stellig beweerde ik zal u nooit verloochenen. Toch gebeurt het en Yeshua weet het. Hij begrijpt het en misschien Neemt je het niet eens zo heel erg kwalijk. Maar Yeshua put energie uit het feit dat zijn vader bij hem is. Dus zoals gezegd, Yeshua kende de woorden van zijn vader binnenstebuiten. Zoals de meeste, meeste Joodse kindjes dat destijds deden vanwege de manier waarop zij opgevoed werden en uh, onderwezen werden. Dus ook Psalm 22, die hele bekende psalm, die kende Yeshua goed, die kende de omstanders goed. En deze woorden werden gesproken door onze Heer om drie uur middags, rond drie uur middags. En met deze woorden gaf Yeshua een getuigenis af, denk ik. En daarvoor gebruikte hij de zogenaamde remes-techniek. Voordat we verder gaan met uh, Psalm 22, doen we nog een klein zijsprongetje. Dit hebben we een aantal jaar geleden geleerd. Hè, over de Pardes, de vier manieren hoe je uh, de Tenach kan lezen. Puur even ter herhaling. Peshat is de letterlijke manier. Het is zoals het is, het staat zoals het staat. Ja, dat is het eerste niveau van lezen, dan het tweede niveau is remes, dat is onderwijzing of een hint in de tekst, en het gaat er om figuurlijke of symbolische betekenis van de tekst. Dan heb je het derde niveau, dat is van derasje, het is onderzoekend en, of diepgravend, en dat vierde niveau is een diepzinnige, mysterieuze openbaring. Het gaat mij om het tweede niveau, dat niveau van remes. ...waarin gezocht wordt naar een hint of een aanduiding in de tekst... ...een figuurlijke of een symbolische betekenis daarvan. Dus ik denk dat op het moment dat Yeshua Psalm 22 aanhaalt... ...dat hij de techniek van remes gaat toepassen. En hij wil zijn omstanders op dat moment iets duidelijk maken. Dus de rest van deze presentatie willen kijken naar Psalm 22... ...en kijken hoe deze betrekking heeft op Yeshua. Psalm 22, vanaf vers 2. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten... U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Nou, dit is een psalm van David. En zoals we vaker terugzien in de psalmen van David, begint David zijn psalmen vaak heel zwaar. Heel emotioneel. Hij zou het gecomponeerd kunnen hebben nadat hij in een zware strijd is verwikkeld geraakt. Een van zijn zwaardere momenten of donkere momenten in zijn leven. Met deze woorden wil hij zijn emotie aangeven. Ik geloof niet dat hij feiten aan het representeren is. Maar hij geeft uitzicht hoe hij zich op dat moment voelt. David weet dat God hem niet verlaten heeft op het moment dat David deze woorden schrijft. Net zoals Yeshua wist dat God hem niet verlaten had toen hij die woorden sprak. En David weet dat God bij hem blijft. Dat zien we ook uit zijn andere werken. Bijvoorbeeld Psalm 37. Want Yahweh heeft gerechtigheid lief. En wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden. Maar het nageslag van de zondaars wordt verdeld. De rechtvaardigen vinden redding bij Yahweh. Hij is hun toevlucht in tijden van nood. En Yeshua is toch de, de enige rechtvaardige? Hebben we net al gelezen. Dus uh, Yeshua vindt sowieso redding bij Yahweh. En dan vers 40 ook. Ja, wij heeft hen altijd geholpen en bevrijd. Hij bevrijdt hen nu ook van de zondaars. Hij redt hen, want zij schuilen bij hem. Dus het was niet een letterlijke betekenis. Het is niet letterlijk, maar u moet het niet letterlijk nemen. Het was een uiting van zijn emotie van David op dat moment. Vers 3. Mijn God, roep ik overdag, en u antwoordt niet. Snachts, en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzang troont. Op u... ...hebben onze voorouders vertrouwd, zij hebben u vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik, ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaat bij het volk veracht. Yeshua als een worm en niet als een mens, dat lijkt vreemd. Aan de andere kant, op het moment dat Yeshua aan het kruis hing... Nadat hij geslagen doorboord is geweest met spijkers, 10 centimeter lang, minstens 1 centimeter breed, een een kroon op zijn hoofd gezet is en gegezeld met leren riemen waar ijzeren puntjes aan zaten, was er denk ik weinig mens van hem over. Hij moet rood gezien hebben van het bloed, terwijl zijn botten al zichtbaar werden. Het Hebreeuwse woord voor worm is tola, wat ook vertaald kan worden met rood. Of een rode kleurstof. He, wormen zijn ook, toevallig of niet, ook rood. En in het Hebreeuws is er ook nog een ander woord voor. Als je het hebt over wormen, is er een ander Hebreeuws woord. Uh, heb ik gezien in de, in de grondtekst. Dus Yeshua was rood van het bloed. En dat was in zekere zin, op dat moment was hij geen mens. Hij is onmenselijk behandeld. Hij was wel een mens. Maar in zekere zin was er niks meer van hem over. Hij was helemaal kapot gemaakt. Onmenselijk behandeld. Daarom zegt hij, he, ik ben een worm, ik ben bloed, ik ben rood. Ik ben geen mens meer. Allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot Yahweh. Laat hij je verlossen. Laat hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. Deze spottende toon die zien we terug in Matthäus 27. Ook een heel bekend stuk weer. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, kom van dat kruis af. Zeiden ze spottend. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered. Maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen? En dan zullen we wel geloven in hem. Maar hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat hem dan nu ook hem redden. Dus deze spottende woorden uit Psalm 22 zijn vervuld op het moment dat de omstanders Yeshua belachelijk maakten aan het kruis. En dan terug naar Psalm 22. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die mij helpt. En er was inderdaad niemand die hem hielp. Er was niemand die hem kon helpen. Zelfs op het moment dat Petrus... In de brecht sprong voor Yeshua. En hij pakte het zwaard en hij hakte het oor van Malchus eraf. Greep Yeshua zelf in. En hij pakte het oor en genas het. En ook later in het kruisverhoor gaf Yeshua aan: Ja, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat wel zo zou zijn geweest, dan zouden de soldaten nu voor mij strijden. En Yeshua gaf ook tegelijkertijd aan: ja, ik kan beschikken over een legioen, twaalf legioenen met engelen. Maar hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Dus met andere woorden: Yeshua kon op dat moment niet geholpen worden, want de schriften moesten in vervulling gaan. Vers 13: Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Basan omsingelen mij. Roofzuchtige brullende leeuwen sperren hun mel naar mij open. Basan, daar heb ik vanochtend al een referentie naar gehoord is een gebied ten oosten van het meer van Galilea. In het grondgebied van het ja, voormalige Manasse, zullen we maar zeggen, voordat het volk natuurlijk uiteen verdreven werd. Het was een zeer vruchtbare streek. En als gevolg daarvan ontwikkelde het heel veel en heel sterk vee. De vergelijking wordt gemaakt tussen de Romeinse soldaten en de buffels van Bassan, omdat de Romeinse soldaten in zekere zin ook... ...sterk ontwikkeld waren. Veel krachten, veel exercise... Er ...zullen sterke soldaten geweest zijn. En zoals deze uh, buffels van Bassan ook krachtig geweest zijn. Ik denk daar wat anders over. Ik denk dat het een referentie is naar de priesters en de fariseeën... ...die Yeshua op, de, op het moment dat hij bij Pilatus is... ...hem valselijk beschuldigen. Want ze brullen en ze openen hun muil tegen Yeshua... He, ze beschuldigen hem van alles om hem heen. Ze stonden om hem heen, zoals ja, deze buffels van Bassan. En de reden waarom ik ook geloof dat het niet betrekking heeft op de Romeinse soldaten, is omdat de buffels van Bassan, Bassan is, was in ieder geval Israëlisch grondgebied. En daarmee waren de buffels van Bassan, zouden impliceren dat het volksgenoten moeten geweest zijn van Yeshua. En dat waren de hoge priesters en de schriftgeleerden op dat moment. Dus ik denk persoonlijk dat het een verwijzing is naar zijn aanklagers die om hem heen stonden bij Pilatus, de buffels van Bassan. Psalm 22, we gaan verder in vers 15. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Het was inmiddels drie uur smiddags toen deze woorden mogelijk gesproken werden door Yeshua. Los van de fysieke uitbuiting die hij op dat moment ervaren had, zou hij sinds het avondmaal ervoor waarschijnlijk niks tot heel weinig gegeten of gedronken hebben. En dat terwijl hij dat zware kruis moest dragen, dat terwijl hij gegezeld en gemarteld, geslagen en gepeinigd is in. Het was nog niet het heetste van de dag, maar dat naderde snel. Het zal behoorlijk warm geweest zijn op dat moment. Zeker als je niks gegeten en gedronken hebt en waarschijnlijk ook niet geslapen hebt die nacht. Dus Yeshua moet volledig uitgeput geweest zijn. Hij moet helemaal uitgedroogd zijn. Hij zal gigantisch veel dorst gehad hebben. Johannes maakte er ook vermelding van. Toen wist Jezus dat alles volbracht was en om, hem, en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, refereren naar Psalm 22, zei hij, ik heb dorst. Natuurlijk had hij dorst. Vers 17. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij keken vol leek vermaak toe. Verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot op mijn mantel. Jaweh, houdt u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Over deze honden staat dat zij de handen en voeten van Yeshua doorboord hebben. En dat ze vol leedvermaak toekeken en om zijn kleren dobbelden. In de Bijbel wordt wel vaker gesproken over honden. En meestal heeft dat een negatieve connotatie. Een voorbeeld schiet naar de boven waarbij de honden het bloed van Jezebel oplikten, bijvoorbeeld. Altijd in een negatieve context. Uh, niet altijd. Uh, ik, heb me, ik heb me gezien dat Caleb, betekent ook hond uh, dat was een van de verspieders, of, uh, ja, de verspieders en, uh, maar dat, zou, dat wordt uitgelegd als zijn, hij was een herdershond en hij wilde het volk ook bij elkaar houden dat klopt ook, hè, want de anderen gaven negatieve getuigenissen nee, laten wij uh, positieve getuigenissen afgeven, dus soms ook positief maar doorgaans ook negatief feitelijk is een hond, is een tegenstander van Israël het is een verwijzing naar een niet israëlisch volk He, feitelijk, diegenen die buiten het verbond van Jaweh leven. Matthäus 15. Bekende gelijkenis. En weer vertrok Yeshua Hij week uit naar het gebied van Tiris en Sidon, Dat is het noordwesten. Plotseling klonk de roep van een Kanaïtische vrouw, die uit een streek afkomstig was: Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Heer, zoon van David is een bevestiging, of daarmee bevestig je en herken je dat Yeshua Messias is, door deze woorden te spreken dus deze mevrouw wist dat Yeshua de Messias was, dat maak je op uit de manier waarop zij hem aanspreekt mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. maar Yeshua keurde haar geen woord waardig. zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen wat een rare ervaring geweest zijn schreeuwende vrouw. Moet je ze zo niet hebben. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, heer, help mij. Yeshua antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en aan de honden te voeren. De kinderen. Verwijzing naar de kinderen van Israël. Kan niet anders. Want Yeshua zegt, ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus in deze context, de kinderen... Zijn de kinderen van Israël? Zeker, heer. Maar de honden eten toch ook de kruimels die van de tafel van hun baas vallen? Heel sterk antwoord en u kent het vervolg van deze vergelijkenis natuurlijk. Over dat, ze krijgen het compliment dat, ze, dat Yeshua in heel Israël niet zo'n groot geloof gevonden had. Maar goed, deze vrouw wist dat Yeshua de Messias was, terwijl zij zelf geen Israëlische was, geen Israëlitische. Want ze noemt hem de zoon van David. En daarmee erken je Yeshua als zijnde de Messias. Ze kwam uit Canaan en aanvankelijk keurde Yeshua haar dus ook geen woordwaardig. Dat is toch heel apart. Maar nadat hij hoort hoe vastberaden zij was en bleef aan zegt: ze: meester, die kruimels die zijn wel voor de honden. Daarmee erkent ze ook dat de honden inderdaad niet, te, uh, niet de Israëlieten zijn dat het niet dezelfde kinderen zijn waar Yeshua over spreekt dus ze zegt ja dat klopt uh, ik ben geen Israëlitische, maar toch ik wil wel graag van uw kruimels eten en ik wil uh, aanspraak maken op u uh, wat dat betreft dus vergelijking hond als zijnde een niet israëlisch volk want ze was kanaïtische zeker heer de honden eten toch de kruimels groot geloof van deze mevrouw dus dit is een verwijzing dat uh, honden vaak betrekking hebben op niet israël de landen eromheen buiten het verbond, buiten het gebied en nog een vergelijking van Yeshua. In openbaring. De openbaring die jij in Johannes geeft. Daar zegt Yeshua. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken. En zullen de stad door de poorten binnengaan. En dan in vers 15. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht. Met moord en afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en daarna handelt. Daar is de plaats voor de honden. He, dus dat geeft maar weer aan. Buiten. He, buiten het... Het verbondsgebied van Jawer. Want het zijn de tovenaars, die ontucht bedrijven. Moord afgehoord dienst. Een van de zwaarste zonde overtredingen die je maar kan maken. Die worden blijven buiten. Die zijn, komen niet in het verbond van Jawer. Dus dat zijn de honden. Dus de honden zijn diegenen die buiten het verbond van Jawer blijven. Het waren dus in dit geval ook de Romeinen. Hè, die dobbelden om zijn klederen. Dat waren de honden. Psalm 22 gaat daarmee in vervulling. Terug naar psalm 22. En we zien een kleine kanteling in het verloop van deze psalm. Yeshua zegt, ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. En ook deze profetie vervult Messias. Tot twee keer toelezen we in Johannes 17, in het hoge gebed. En dan vers 26, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Zoals we net lazen, ik zal uw naam bekendmaken. En Yeshua zegt, ik heb het gedaan. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Aan degene die u mij heeft toevertrouwd, zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Vervulling van vers 23 uit Psalm 22. Vers 24. Loof hem, allen die Yahweh vrezen, breng hem eer, kinderen van Jacob, wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. He, zoals ik al eerder had aangetoond... Ja, wij had zijn zoon niet verlaten. Enkel en alleen omdat Yeshua de woorden van Psalm 22 vers 1 en 2 aanhaalde. Ik vermoed zelfs dat Yeshua dit hele hoofdstuk... ...geciteerd heeft op het moment dat hij dit allemaal onderging. En we lezen... Hij wendt zijn blik niet van hem af. Yeshua heeft zijn blik niet van hem afgewend. Dus om te zeggen... Ja, wij hebben hem verlaten. is veel te kort door de bocht. Hij was nog niet klaar. Er kwam nog veel meer aan... En de mensen die daar waren, die hoorden dat. Terwijl Yeshua hier aan het kruis hangt, geeft hij mogelijk een van de meest krachtige getuigenissen, of zoals we in christelijk Nederland zeggen, de beste preken van zijn leven op het moment dat hij aan het kruis hing. Eerder heeft hij de werken gedaan die waardig waren voor Messias, het genezen van de zieken, van de blinden, het verkondigen van Gods koninkrijk. Al deze dingen heeft hij gedaan. En velen kwamen tot geloof. Maar op het moment dat Yeshua de woorden van Psalm 22 aanhaalt en citeert... geeft hij de allergrootste getuigenis en bewijs en invulling van zijn Messiaschap in. Terwijl hij de woorden spreekt, vinden ze plaats. De, de profetie wordt vervuld terwijl hij de profetie uitspreekt. Over het dobbelen, over het vlees, over de vernedering, de bespotting. Alles gebeurt op dat moment. De omstanders hebben het gezien. Er waren vele mensen aanwezig vanwege het feest, want de kruisen stonden langs de wegen. Mensen konden het zien. Yeshua heeft een enorm getuigenis aan mensen afgegeven. Hij nou, heeft veel mensen bereikt op dat moment. Want de, die mensen kenden, herkenden de woorden die Yeshua hier sprak. Dus op dat moment is deze profetie, Psalm 22, volledig in vervulling gegaan. Waarmee Yeshua bewijst dat hij de Messias is. Het laatste stukje op Psalm 22. Want het koningschap is aan Yahweh. Hij heerst over de volken. En Yeshua heeft het constant over het koninkrijk van zijn vader gehad in zijn, in zijn verkondigingen, in zijn predikingen. En ook hier nog, tegen het einde van zijn leven, zegt hij het koningschap is aan Yahweh. Hij heeft het weer over het koninkrijk van zijn vader. Wie op aarde in overloed leven, zullen aanzitten en voor hem buigen. Ook zullen ze voor hem knielen. Wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. En dat is een, op, een, een verwijzing naar de opwekking uit de doden. Dat was ook al aangekondigd in Psalm 22. Een nieuw geslacht zal hem dienen. En aan de kinderen vertellen van Jahweh. Aan het volk dat nog geboren moet worden. Zal van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. En daarmee eindigt de woorden, eindigen de woorden van Psalm 22. En Yeshua eindigt zijn leven. Met de woorden het is volbracht. En dan geeft hij de geest. Het is onvoorstelbaar... Hoe Yeshua in zijn meest benauwde situatie de allersterkste prediking en getuigenis afgeeft die hij maar kon afgeven. Hij vervult profetie terwijl hij profetie verkondigt. Op dat moment aan het kruis. En de omstanders zagen het. Ze hadden het door. Ze trokken die conclusie. Ja, dit is Yeshua. Dit is de Messias die verkondigd stond en aangekondigd stond in Psalm 22. Hij is de God van daden. En dan geeft Yeshua zijn geest en zegt hij het is volbracht. Dus vandaag had ik als doel om aan te tonen dat Yeshua de Messias is die verkondigd stond in het Oude Testament. En ik wilde daarvoor aanvankelijk Daniel 9 gebruiken. Maar die uh, presentatie is al geweest een aantal weken. En dat heeft Daniel ook prima gedaan, onze broeder Daniel. Maar ook Psalm 22 leent zich uitstekend voor het bewijzen dat Yeshua de Messias is die verkondigd stond in het Oude Testament. Op het moment dat hij al die ellende doormaakt die in Psalm 22 geschreven Stond, zagen de omstanders de woorden in vervulling gaan zij trokken die conclusie ja dit is de Messias, dit is de Zoon van God wij kunnen die conclusie ook trekken op basis van de woorden die we gelezen hebben en gezien en nadat Yeshua deze psalm geciteerd heeft slaakt hij nog één keer een laatste adem en hij zegt het is volbracht en wat zo mooi is tot aan het einde van zijn leven tot aan zijn dood heeft hij het koninkrijk van zijn vader verkondigd. Doe wat voor hij gekomen is. En hij geeft aan hem de glorie, terwijl hij zo leidt aan het kruis. Hij geeft de glorie aan zijn God, die ook onze God is. Aan zijn vader, die ook onze vader is. Dus laten wij het voorbeeld van Yeshua volgen. Amen. Amen.